Bij de rellen in Geldermalsen zijn 14 mensen opgepakt. In de Gelderse gemeente liep gisteravond een raadsvergadering... over de komst van een asielzoekerscentrum uit de hand. Het gemeentehuis werd ontruimd... nadat tientallen relschoppers buiten door de hekken braken... en de politie bekogelde met vuurwerk en stenen. De werkgroep Dutch Bad 3 is blij met het nieuwe Niot-onderzoek... rond de val van Srebrenica in 1995. Een eerste onderzoek van het Niot leidde in 2002... tot de val van het kabinet. In opdracht van minister Hennis van Defensie gaat het niet op nu bekijken welke informatie beschikbaar is gekomen sinds 2002. Aanleiding is de suggestie in een vpr reportage dat de Amerikanen, Britten en Fransen hadden afgesproken geen luchtsteun aan de Nederlanders te geven. Jaarlijks worden volgens het CBS 400.000 Nederlanders van 15 jaar of ouder online gepest. Vrouwen zijn vaker slachtoffer van cyberpesten dan mannen, vooral meisjes tussen de 15 en de 18. En ongeveer 1% van de vrouwen is wel eens online gestalkt. Vrouwen krijgen betrekkelijk vaak te maken met online pesterij van hun ex-partner. Utrecht, AZ en PSV zijn door naar de kwartfinales van de KVB-beker. De Utrechters wonnen met 5-0 van Achilles 29 uit Groesbeek. AZ versloeg Kozakkenboys het werkendam met 3-1 en PSV won met 3-2 van Herakles. Ook amateurclub VVSB is door naar de kwartfinale. De club uit Noordwijkerhout versloeg Capelle met 3-2.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 Shine so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 ja, wat jullie doen weet, iedereen is antwoord wel natuurlijk. Maar dat stref... Daar zou je wel vooruit kunnen gaan. Laat ja. uh, ik als eerst even noemen, uh, je hebt een KNRM en een zomers reddingsmigade.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 En uh, uh, die gaat af als, uh, als er dus een, een alarm geslagen wordt. Ja, zoals van de zomer uh, spreekt het voorbeeld voor iedereen. Er is een uh, drenkeling of er is iemand vermist. Dan ineens dan zie je de reeksbegaan op pad maar nee, ook de KNRM die dus uh, in een bepaald patroon over zee gaat. Om dat te zijn juist uh, acties waar we heel goed samenwerken inderdaad. Ja. Ja, en dat gaat ook heel goed. Ja, ja. Dat is uh, alleen maar heel prettig. Maar, um... ja, alle hulpverleningsdiensten zijn daarbij in actie natuurlijk. Ja.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 nou ja, die eigenlijk bij, bij een actie toch wel ook allemaal ingezet hè, moeten worden om de actie goed te volbrengen Ja, er zijn natuurlijk heel veel taken, hè, en je, maar die zijn verdeeld. En ik neem aan dat op het moment dat die pieper gaat, dat niet meteen alle twintig man hup, naar de loodse gaat. Of vergis ik me daarin? We hebben een uh, pieper in op zak allemaal. En die, uh, we kunnen zelf aangeven of we beschikbaar zijn, ja of nee. Het is een ploeg verdeeld al... mm, Nee, eigenlijk is de hele ploeg altijd actief.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 Ik het ah, het ja. nou, de de dus schipper anders. is verantwoordelijk voor, uh, voor de bezetting die op, op dat moment uh, Ja, die, aanwezig heeft het, is. die heeft het beste inzicht. Uiteindelijk is de commissie is verantwoordelijk, de plaatselijke commissie, verantwoordelijk dat het station draaiende is. Maar de schipper is gewoon op operationeel niveau uh, verantwoordelijk. Nou, voor voor, uh, als hij op het uh, moment ziet dat, uh, dat er te weinig mensen zouden zijn op een bepaald moment dan... Ja. Maar dan gaat hij zelf actie ondernemen. Ja, dan, dan gaat hij hier bellen. En, uh, en... Ja, we zijn 24 per dag, 7 dagen per week zijn we inzetbaar ja. als ja. station. Ja, want dat is een behoorlijke belasting. Dus, dus, maar hoe vaak gebeurt dat? Uh, dat is een andere vraag, uh, ja. uh, <laughs> dat varieert heel erg. Want dat kan, uh, we hebben dit jaar denk ik ja, ja, ruim uh, 25 acties. Ik ja, dat is behoorlijk. En dat is best wel hoger ja. dan gemiddeld. Uh, gemiddeld zit het zo rond de 20. Maar, uh, en dat is ja, niet een half uurtje natuurlijk.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 in de breedste zin van de organisatie, schoonmaken, schoonspuiten van die, die truc. Ja, wat we hebben gemerkt de afgelopen jaren, is dat we, wat ik al eerder zei, we een heel compact, maar wel een heel sterk team. En ja. wij geeft het ook al aan, het is echt een goed team samen, goed getraind. De training is dus heel belangrijk. Maar we hebben gemerkt dat een aantal mensen van baan veranderd zijn. en die buiten door zijn gaan werken, mm -hmm. die voorheen in Zandvoort werkten. Waardoor de inzetbaarheid, vooral door de week overdag, ja. een beetje kritiek werd af en toe.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 En uh, ja, het is niet zomaar een, uh, een, een gezellig clubje waar je, je kan aanmelden en, uh, en lid, nou, nou, nou, doe ik mee. Nee, ja, het is mooi het, geweest. Ik ga zo werkt het, het niet. Nee, nee. Het, is, uh, het is bijzonder werk. Uh, vrijwillig, maar zeker niet verblijvend. Dus nee, er wordt dus echt wat van je verwacht. Dat, ja. Er wordt ook heel veel geïnvesteerd in een, uh, een opstappen qua opleidingen. Uh, Die opleidingen verzorgen En je moet heel veel aan de... ook uh, huh? tijd aan, uh, aan, aan willen besteden. Omdat je heel geoefend moet zijn. Heel goed getraind. Je moet elk moment van de dag, elk moment van het jaar moet je, als de actie er komt, moet je.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 En dan wordt er om de zaterdag uh, wordt, uh, ook geoefend op het water. En dan dat zijn ook. Oefeningen. Maar dat betekent dus qua opleidingen. Jullie doen een aantal opleidingen voor die mensen. Maar er moet wel een soort basis aanwezig zijn mensen. <lacht> nou, ik moet zeggen, de opleidingenstructuur binnen het KNRM is wel echt een, heel goed geregeld. Dan uh, kom ik toch even terug op het landelijke. Hè. De, de beroepsorganisatie KNRM in Amuiden, hoofdkantoor. Uh, die zet een plan uit. En die zegt, oké, okay, je moet een uh, maritieme communicatiecursus uh, moet je hebben.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 Ja, best wel. We hebben een belangrijke taak. En daar moet je gewoon goed opgeleide mensen voor ja. hebben. Maar wat zijn de basisvereisten van de kwalificaties van de mensen die jullie zoeken? Zo, de mondvol dicht. Nou, dat je, dat je gezond bent. <laughs> jou Dat is belangrijk. Ja, ja, ja. Uh, dat je fysiek uh, goed in orde bent. Ja. En, uh, en dat je ook mentaal uh, dit werk aan kan. Want het is natuurlijk wel allemaal vrijwillig. Maar uh, je maakt best wel bijzondere uh, acties mee. Dat en uh, daar moet je ja. ook allemaal tegen kunnen. Waar worden de mensen en, daarop getest?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 Noem OSC, dus de on coördinator. Ja, en dan leer je dus gewoon acht teams of negen teams aan te sturen vanuit je ja. schip. Onwijs mooie cursus. Ja. Vrij ja, van je, jezelf. ik ja, buiten de kamer eigenlijk als, als persoon zelf ook heel veel aan. Hè? Ja, dit zou heel van zeker aan. Ja. En, en dat is natuurlijk het voordeel uh, wat ik wel nog wil noemen. Want je moet wel een werkgever hebben in Zandvoort. Die zegt, ga maar als de pieper he? gaat. En, en dan, dan vraag je wel wat van iemand. Ja. Ja. En uh, vandaar ook dat, we dus, uh, dat de commissie heeft besloten een brief te sturen naar uh, alle zelfstandige. Uh,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 Uh, hulpverleden van de KNRM. Ja, het is een Direct. soort uh, de hele roem. Het blijft in, in ieder geval bij natuurlijk bij die ondernemer. Ja. Ja, ja. Ja. En wat heel leuk is, is dat we afgelopen jaar hebben we een werkgeversdag georganiseerd om toch te laten zien van, ja, wat doet zo'n uh, man nou als, als dat ding weggaat en de deur achter zich de dichttrekt. De ja, en en ja. ook collega's, want uh, ja. ik zie het bij mezelf, ik werk op een administratiekantoor en uh,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 Ja, absoluut. Uiteraard. Nou, dat, dat is, oh ja, je, je zegt het dat nu is zo. is het heel goed uh, georganiseerd. Ja. De luisteraar die ziet dat niet, die weet het niet. Nee. We gaan er vanuit dat we het allemaal... Ja. Maar jullie zoeken opstappers. Een hele organisatie. Ja. En bij wie? Mensen dat nou interessant vinden. Wat, wat, wat doen ze in eerste instantie? Ja, we, natuurlijk een, we zijn al een tijdje op zoek. En we hebben uh, in de advertenties gehad. We hebben uh, brieven verstuurd uh, eigenlijk al anderhalf jaar geleden naar de uh, MKB in Zandvoort.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 Nou, ja, heel belangrijk. En op de website kan je altijd contactgegevens vinden van de schipper, van de ja, locatie van het boothuis en dergelijke. En dat ja. is www.knrn.nl? Ja. En dan uh, waar zijn Slates wij? Sleefsantwoord. Sleefsantwoord. <laughs> ja, ja, sowieso ja. een hele leuke ja. pagina om te bezoeken, ja, Dat is photos, mooi. Je kan en, uh, er heel veel uithalen. Dus ja. Dat is wel interessant om uh, ja. te lezen. Ja. Als je ja. kunt eventueel ook lid worden natuurlijk, donateur. Ja, heel graag. Ja. ja daar bestaan wij van. Ja. En dat, dat vind ik ook wel heel mooi, dat je dus zonder subsidie, Dus subsidie onafhankelijk eigenlijk, uh, dit werk kan verrichten. Ja.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 Uh, maar ja, het is natuurlijk een hele begroting. Dus die moet wel rond zijn elk jaar. En dat, ja, uh, het is zo'n het ja, we werk kunnen blijven verrichten. Ja. En, uh, en de, de, de, de slachtoffers gered kunnen worden. Ja, nee, dan gaat er een paar losse centen in. Omdat iedere keer een nieuw schip natuurlijk ook. Het materieel is kostbaar. Je ja. moet goed onderhouden blijven. Ja. En uh, de bemanning is heel vrijwillig. Uh, maar goed, uh, je hebt net gehoord. De opleidingen, daar gaat natuurlijk ook geld aan, uh, ja, Heel veel geld. Dus, uh, ja. begrijp het. Maar het gaat heel goed hoor, wat dat betreft. Jongens, hartstikke bedankt voor dit gesprek. Heinz Schwama, Gerrit uh, Ja, bedankt. Goeie zaterdag verder en uh, oh, www.knrm.nl. Dat is een hartstikke plek waar je alles kan vinden. Wij gaan naar de muziek, naar ja. de Eagles toe. Everybody's watching you People you meet They all seem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 Ja. En al dat soort dingen. Dat is voor, voor heel... ons eigenlijk heel apart. Want ja. 1970, mijn jeugd jouw ja, jeugd. Ja. En zij schrijven ja. over een tijd maar die ze hebben niet hebben meegemaakt. Maar wij ze... wel. Dus dat is wel heel apart. Dat hebben he? ze nu gedaan. Dus nu mogen de dames ja. aan het woord. En, uh... ja.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 Ik kan me dat helemaal voorstellen. Hey, en Maxine, had je gehoopt dat je er zou binnen? Was moeilijk om te maken? Nou ja, ik vond het wel moeilijk en ik had het ook al in gehoopt, maar ik dacht echt... Iets waar Hebben jullie trouwens uh, iemand geïnterviewd over vroeger? Wie ja. heb jij geïnterviewd? Ik heb mijn uh, oma geïnterviewd. Ge ge want uh, zij is ook al best wel oud. <lacht> uh, <lacht> uh, dus uh, uh, daarom heb ik haar uh, geïnterviewd. En zei ze zo van nou je mag mij wel interviewen hoor. Dus, uh, ja, je heb ik dan je wel... moet natuurlijk met iemand praten uit 1970 die uh -huh. dat heeft meegemaakt. Dus. En jij? Oh, dan mogen jullie jezelf zelf even vasthouden. We gaan nu een kleine technisch, uh, mag je hem zelf doorgeven. En geef maar door aan Mozie. En dan gaan die ja, dus vertellen ze even. Uh, eigenlijk weet je niemand, maar ook wel weer wel. Want mijn oma uh, vertelt vroeger heel veel verhalen. Dat zij uh, een eigen restaurant had en haar ouders hadden een eigen slager. En daar sloeg mijn verhaal aan. Dus je wist allemaal heel lang dat de... ja. Ja. En de dames daar? Namens geïnterieerd... ja, je gezellen. Wie is de van jullie twee? Ik zei. Dat werden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 Uh, voor ja, mij ook. Het... Ja, nee. Nee. Ja, als ik zenuwachtig ben, ik slaap sowieso niet zo veel. weet niet zo heel goed in. Als ik zenuwachtig ben, al helemaal niet. Zenuwachtig omdat je Ja. voor Ja. En jullie, wel goed geslapen? Ja, ik niet helemaal. Een beetje, ja. Dus was toch meer... Ik heb erover gedroomd namelijk. Dus, dus... Ja, ik heb er meer over gedroomd.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 Het was niet heel spannend en meer. Zagen we iedereen met een verkleedkist. Ja, er was een verkleedkist. Ja. En jullie, had je het al eens eerder gezien, die mevrouw in zo'n klederdracht? Nee, dat ik echt ja, was... ja, wel een spannende vrouw in zo'n kledingstuk, maar niet echt mm -hmm. dat ze erbij ging vertellen over het watervuur. En dat iedereen er echt zo bij liep vroeger, wist je dat? Ja, dat wist Dat is wel wat anders dan dat wij er nu bij lopen. Hè? Want bij die ja. rookleiding uh, mochten we ook die trap naar boven en daar, daar, waren al, daar waren al die kledingstukken en zo. En daar zag je ook hoe ze er vroeger uitzagen. En er was ook zo'n pop die zo aangekleed was.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 Dan besef je meteen wel wat meer ja. wat het antwoord is. Oké. Okay. Nou, hartstikke goed. Ja. Het een We hebben een interview. Je <laughs> een, een mooi cadeau gehad, begrijp ik. De, een bon van Intertoys om iets heel leuks uit te zoeken. Dus dat mm -hmm. is wel weer uh, wel heel fijn natuurlijk. Is dit dan wel iets wat je graag doet heb je al een idee je... Nee, nog niet echt. Hebt? Nee, blijf nog wel even kijken of ik wat leuk zie.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 Of dat? Ja. Oh nee, dat? Oh, daar heb ik nog wat over. Vinden jullie dat ook zo? Ja, dat wil ja. ik. Ben je blij mee? Ja, ik ben wel heel blij met het voor. En de dames van de invullende vermelding ook blij? Ja, heel ja, heel blij. We hebben een mooie mensen de avond. avond Nou, winnaars, een hele mooie dag vandaag. En nee. mm -hmm. van?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 15 januari met foto's. Met foto, de krant, de foto's, ja. Ik heb hem de de Krant interviews. was er gisteren bij. Ja. Dus in volgens mij de Zandvoortse krant ja. van woensdag donderdag, daar staan jullie in met foto's. Ik ja. bedoel, en nu live op de radio. Oh, ja. jongens. Dat is niet beter. Nee, nee het is wel uh, spannend. Was wel jullie worden vast beroemd. En jullie krijgen hem ook in de klas natuurlijk. Ja. ja. Nou, ja. nou, nou, ja, want een van de een van de prijzen was dat de winnaars voor hun school een jaar abonnement op de klink kregen. En dat vinden we heel erg leuk. <laughs> dat vinden we heel erg leuk. We staan ja. er zelf in. Ja, dan nogmaals ja. namens iedereen hier aan tafel en heel Zandvoort, gefeliciteerd. Dank je En geniet ervan. Geniet ervan, jongens. Wij gaan naar de muziektour naar de Elton John. Like a deep blue sea van de Scuba Republic Dive Resort en training facilities Zandvoort. Zo, dat hebben we ook, dat ook weer. Ik iedereen het gebouw wel kent. Het is de boulevard rijdt dan zie je het licht? Even die prachtige ronde gebouwtjes. Ja, de karakteren... Je bent in beeld, hè? Ja. Oké. Okay. Is goed. Maar de, ja, dus iedereen kent het pand wel. Maar uh, ja, duiken is toch iets specialistisch. Het is toch iets apart.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 En dat heeft ja. te maken met dat, dat, uh, dat de stroming daar veel te, veel te heftig ja, is. Het zicht is niet geweldig. Het uh, zicht is niet geweldig. We hebben wel duikactiviteiten waarbij we met een, een rip, zo'n zo grote Zodiacboot... Ja. Uh, de Noordzee opgaan om uh, te wrakduiken. Maar dan moet je echt wel minimaal 20 kilometer uit de kust. En daar wordt het zicht beduidend beter. Ja. Dus, maar voor opleidingen zou dat niet, uh, niet verantwoord zijn. Wat jullie doen, jullie, jullie geven opleidingen. Hè? Je hebt toch een basisopleiding, een vervolgopleiding. Ja. Uh, dat, zijn, dat zijn internationale opleidingen.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 En je bent op vakantie in Corfu, zeg maar wat, en je wil daar duiken. Dan kun je met dat brevet laten zien, hè? omdat we ja. jou dan ook de spullen mogen verhuren. Ja, absoluut. Je kan daar over de hele wereld kan je daar vervolgens mee gaan duiken. En de reden waarom veel mensen juist hier naartoe komen, is eigenlijk toch ook wel vanwege dat zwembad erin zit. Want ik al zei, dat heeft veel voordelen in de, in de logistiek. Want je kunt je duikbrevet...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 En ja, ook de risico's die daar eventueel aan verbonden zouden kunnen zijn... op het moment dat er een probleem zou, ja. onverhoopt zou ontstaan. Dus er uh... wordt er erg streng op gecontroleerd op het moment dat jij wilt gaan duiken. In het buitenland bijvoorbeeld. Geen rijbewijs kun je tonen, internationaal rijbewijs meer van dat soort dingen. Maar met die pennies zo. Ja, dus ook. Ja, je moet altijd je brevet daadwerkelijk kunnen laten zien. En dat wordt ook als een... Na de meeste uh, zichzelf respecterende duikscholen zullen dat absoluut ook vragen. En, uh, en zelfs ook om een logboek waarin...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 hebben mensen nou een gezondheidsverklaring nodig als ze bij jou komen? Ja, er moet sowieso moet iedereen een, uh, een medische verklaring uh, ondertekenen. Dat is een vragenlijst die wij ook verstrekken. En waarbij eigenlijk gescreend wordt op eventuele uh, medische uh, aandoeningen. Of gewoon uh, gekeken wordt naar de medische historie. En op basis daarvan uh, komt eruit of iemand een doktersverklaring nodig heeft of niet. Maar dat is pas op het moment dat die medische vragenlijst... Uh, nou, dat zou...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 Het ja. is gewoon heel apart. En soms dan zie je ze bezig met, uh, met het halen van hun brevet. Maar dat is wel mooi. Ja, ja nee, dat is leuk. Je hebt ook een kleine shop beneden in de, in de kelder uh, waar we de duikmateriaal dan verkopen. Er zitten ook twee, uh, twee soort batterijspoorten in, waardoor je ook onder water kunt kijken. Dus daar worden heel veel uh, foto- en videoopnamen gemaakt. Ja, leuk. We hebben laatst hebben we ook de opnames van Hollandse Next Topmodel in oh, het, bij daar ons ook het zwembad gehad.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 Maar ook jongeren die eigenlijk tussen een acht en een tiende al voorbereidende lessen doen, zodat ze op een tiende al een duikbrevet gaan halen. Oude jongeren ermee begint, is het beter dan het is. Er. Ja, nee, het is zo. Ik was zelf 29, dus als ik dat af en toe omheen. Uh, ja, ja, <laughs> Precies, dus ja. dat is een dus dat daar zit een groot verschil in. Maar bij de certificering zit er ook een, een gecommitteerde bij, namens de organisatie. Of ben je er zelf toe bevoegd? Of... Ja, nee, als instructeur, je, als, als pedi instructeur ben je bevoegd om brevetten uit te schrijven. En af te geven. Ja, dan heb je een licentie voor gehaald via ja, de ja, ja, organisatie in ja, via de pedi organisatie al? Dat wordt dan de worden de ook paddy. landelijk geregistreerd, neem ik aan. Uh, internationaal zelfs. Ja. Dat is een uh, nou bedoel ja, ik, ja, aan. dat is wereldwijd uh, is dat op te zoeken in de database oh, okay. dat iemand als inderdaad zijn instructeurspapieren heeft uh, gehaald. Dus dat uh, oh. Ja, ze dus kunnen Mooist iedereen schip? opleiden. Ja, ja absoluut.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 Uh, maar ja, de, de Noordzeebodem ligt bezaaid met wrakken. Ja. En die wrakken zijn helemaal begroeid met, met anemonen, anjelieren. Er zit gewoon te veel vis op. En, uh, plus de historie van, uh, van de wrakken zelf. Van de ja. oude en hoe diep zit je dan uh, voor de kust? Nou, de, uh, als je zo'n zo 20 kilometer uit de kust gaat, zit je op, uh, op maximaal 25 meter diepte. Dus dat, dat is, is eigenlijk doen, een heel heet. ondiep ja. zeetje. Het, het is een Sahara met water erop, maar ook heel ondiep. Dus het, is een, uh... Uh, het is natuurlijk niet ongevaarlijk. Ja. Nee, dat klopt. De stroming die er staat maakt dat er risico's aan kunnen zijn. Ja, maar ook een aantal wrakken uit de Eerste Wereldoorlog met, met gifgas. Ja, die, dat zijn overigens niet de wrakken waar, waar wij op duiken. Mag ik niet openen? nee. Eh, dus dat, uh, zo, avontuurlijk maken we het ook niet. Maar het, uh, nee, we duiken altijd wel op wrakken die goed begaanbaar zijn voor ja. de diverse niveaus. Maar het is ook niet zo dat iemand die net zijn brevet heeft gehaald, meteen mee de Noordzee op gaat. Nee, nee, nee. We eerst dus, de nodige uren gemaakt dus hebben. Ja, even, ja, en uh, vervolg brevetten hebben gedaan. Ja, dat klopt. Oh, mooi. Nou, ik uh, kan je anders zeggen als uh, dank voor je komst, Jan. Uh, ja, graag gedaan. De, de, de, de, de ja. Toen, uh, een en dan weer te horen over Scuba Republic en ja. heel veel succes. Nou hartelijk ja. dank. Ja, voor mij was hartelijk. hier iets, iets nieuws moet ik ja, zeggen. Ja, Ik loop hier toch al een paar dagen rond op het dorp, maar ja. ja, nou, ik wist echt ja. niet dat er een zwembad zat. of het alsnog duiken. Dan wordt het tijd dat je gaat kijken. Harry, ja, ja, zeker. Bij deze. Ja. Nou, ja. Dank je. Goed, ja. uh, wij gaan uh, richting het nieuws verdrekken. We gaan eerst even naar nou, wat muziek uh, met Randy Crawford. FM dan stuur